18Plus Speelboost. Ja? ja Serieus? Oh, oh, wat een geld. 1000 tot verdikken we? Ben jij de volgende Postcode Loterij winnaar? Nu heel Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma, Met Sleeps, M-Line Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18Plus Speelboost. 538 Nieuws. 11 uur. FC Barcelona heeft voor de zestiende keer de Spaanse Supercup gewonnen. De ploeg van aanvoerder Frenkie de Jong... versloeg aardsrivaal Real Madrid in Saoedi-Arabië met 3-2. Rafinha maakte twee doelpunten. De Jong kreeg in de slotfase nog een rode kaart. Als winnaar ontvangt Barcelona ongeveer 9 miljoen euro aan prijzengeld. Bij een pluimbeebedrijf in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. Alle 43.000 kippen worden gedood... en er zijn controles bij andere bedrijven in de buurt. De besmetting is de eerste van het nieuwe jaar... Het getroffen bedrijf ligt in het dorp Kruil, schuin boven Emmeloord. Het kan morgen glad zijn en daarom laten de ziekenhuizen in de noordelijke provincies weten dat als patiënten niet de weg op willen, ze een afspraak kunnen verzetten of telefonisch kunnen doen. Operaties en behandelingen in de ziekenhuizen gaan in principe gewoon door. Studenten in Groningen, Leeuwarden en Assen hoeven morgen toch geen tentamens te doen. Ze worden uitgesteld omdat er ijzel wordt verwacht. Tientallen basis- en middelbare scholen gaan later open, waarschijnlijk om een uur of twaalf. Er rijden morgenochtend ook geen bussen van Q-bus. Arriva gaat het wel proberen. Vanavond en vannacht gaat het regenen, waardoor dit ijzel kan veroorzaken. Morgen is het bewolkt met wat lichte regen en dus ook weer gladheid. Het wordt gemiddeld 4 graden. Dit was het nieuws op 538. Dankjewel. Tijd voor de verkeersinformatie op 538. Fritsmeister maakt zich er makkelijk vanaf. Nee, is niet waardig. is gewoon niks te melden. Geen vertragingen, geen controles, maar kijk uit vanwege de gladheid.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 But I'm here for someone else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 The cold bed full of scorpions the venom stole her.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 ...die we ter wereld hebben op dit moment. Swift de Velen van Vierde. Op Radio 50. Ja. Ook oh, weer gewoon op nummer 1. 51 50. Hoor je horen, dus op 50. Gisteren hoorde dat dat horen tussen 63 en Hey, Het is uh, 11 minuten over 11. We lopen zo langzamerhand richting de blessuretijd uh, van je weekend. En, uh, nou ja... Zometeen is het weekend voorbij. Dan hoor je Barnage vanaf 12 uur. Maar kort zover is, wil ik even terugblikken op het weekend. Op dingen die er zijn gebeurd in een klein quizje. Weekend 3 spelen we een quiz over het weekend met drie vragen. Waarbij het van belang is dat je de derde vraag goed beantwoordt. Wat je met die eerste twee doet. Dat maakt in principe niet uit. Hans, goedenavond. Goedenavond, Martijn. Ik begreep het even niet, joh. Zit je nou wel of niet in een wintersportgebied? Ik zit uh, gewoon thuis, hoor. Ja, maar die foto die je hebt, dat is toch niet je achtertuin, denk ik, of wel? Dat is mijn achtertuin, ja. Hou op. Echt? Ja, ja, ja. Zo, ja, ik zal even omschrijven, want het is radio natuurlijk niet die het ziet. Maar ik zie een, een heuvel met allemaal sparrenbomen met sneeuw erop. Ik ja, denk, joh, dat het is ja. gewoon een, een soort ja, langlaufspoor wat ik zie lopen. Ik denk, joh, jij zit ergens in Oostenrijk bovenop een bergtop. Ja. Maar jij zit dus gewoon thuis te bibberen. Wat ik, ik wou net zeggen, al thuis, voor de sneeuw hoef je ja. niet op wintersport? Ik zit al thuis uh, van de kachel. <laughs> dat snap ik. Dat snap ik heel goed. Heb je wel een beetje meegekregen wat er gebeurd is in de wereld? Ja, ik heb meegekregen wat er gebeurt in de wereld, ja. Nou, dan is deze quiz appeltje uitje voor jou, denk ik. Want het gaat namelijk over wat er gebeurd is in de wereld afgelopen weekend. Drie vragen heb ik. En het grappige is dat je eigenlijk alleen de derde vraag goed hoeft te hebben. Dus als je bij de eerste twee nat gaat, geen enkel probleem. Maar als je de derde maar goed hebt, dan win je de prijs. Ja, ja. Moet lukken toch, of niet? Ja, ja. Nou, dan gaan we gewoon beginnen. En dan gaan we eens kijken hoeveel je komt. Zullen we beginnen met vraag 1: Die gaat over voetbal. In de Spaanse competitie speelde Barcelona vanavond tegen Real Madrid. Um, wat is een andere naam voor die wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid? Ik ik het Ik wil nu een antwoord horen. Donald. Helaas. Het is El Clasico, zo wordt die genoemd. El Clasico, die ja. ja. El Clasico. Maakt niet uit, eerste vraag, niks aan de hand. We gaan door naar vraag 2. Um, er was nieuws over de kabinetsformatie... waar we met Nederland natuurlijk hartstikke in zitten. Er gaat waarschijnlijk een minderheidskabinet komen. Uit hoeveel partijen gaat dat minderheidskabinet bestaan? Drie of vier. Ja, ik moet dus één antwoord van je hebben. Drie. Drie is Goed. Dat is prima. Dat is goed voor het zelfvertrouwen. Maar het gaat dus om vraag 3. Die komt hierna. Maar goed, beter dat je een beetje lekker aan vraag 3 begint... dan met een fout antwoord. Dus daar gaan we. Vraag 3: De allerbelangrijkste van allemaal. Komende week win je hier op 538... kaarten voor de Vrienden van Amstel Live. Dit weekend begonnen ze met de eerste shows... van de Vrienden van Amstel Live. Maar waar wordt de Vrienden van Amstel Live gehouden? Rotterdam. Is goed, jongen. Ahoy Rotterdam. Gefeliciteerd. Prijzen binnen. Nou, 2 uit 3 is gewoon een hartstikke goede score. Jij krijgt het 5 prijzenpakket met daarin onder andere een 5 muts en een 5 sjaal. Want die kunnen we wel gebruiken met deze barre omstandigheden. En we stoppen er nog wat andere dingen in en die gaan we zo gauw mogelijk naar je opsturen. Alsjeblieft, jongen. Fijne avond nog, hè? Hoi, dan. hoi, hoi. Hoi.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 Paulie op 538. Before you go. Het is al vaker gezegd, maar ik zeg het nog een keer: want het is belangrijk, als je op de weg zit of de weg op gaat, kijk alsjeblieft een klein beetje uit. Want het is spek, en spek glad. En dan heb je binnen van Daphne die zegt: jongens, uh, ik kom net terug van een concert. Maria Mena, die Linkin Park doet. Geweldig overigens. Maar man, man, man, wat was het glad op de terugweg. Dus kijk uit. <kijkt> ik word er helemaal emotioneel van, je hoort het. Uh, Show Cole komt eraan met 5 foot is Love, net top En Body op 538.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 Ga dus snel naar de winkel of trekprijsten.nl. Socialdeal hoteldeals take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Socialdeal: uh, okay. Social deal. deals die je niet mag missen. De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk.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 TV Ja, het was heel vet toen ik er een keer was. De nieuwe van Bruno Mars. I Just Might. Waanzinnige trek. Favorite ook deze week. Dus uh, die ga je vaak horen. Gelukkig maar. Um, ik ga hem nu ook even draaien. Maar je moet er even goed naar luisteren. Want hij lijkt wel een klein beetje op een ander bekend nummer. En ik vraag me af of u dan weet welke ik bedoel. Maar luister eerst even goed. Want het is het waard. Bruno Mars. I Just Might. De favorite van deze week. 538. No Mars. I just might. You stepped aside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. De Bruno Mars, I just might. The favorite hier op Radio 50. Alleen, haters zeggen... dat hij wel een klein beetje weg heeft... van uh, wat andere moeders. Dit is Bruno Mars, let op. Katrina <middels> <middels> in the waves, walking on sunshine. en Junior Senior with Move Your Feet. Ja, weet je wat dit is? Maakt het tijd. Er is niks als te veel goede muziek, toch? Dat dacht ik. En wat helemaal mooi is, Bruno Mars gaat optreden... in de Johan Cruijff Arena 4 en 5 juli dit jaar. En bij 538 maak je binnenkort kans op kaart. Ik kreep vast mee. Sommer komt eraan, met 12 to 12. Zometeen hier op 538. Naar nou, Mr. Dance Department, de army van Buh. This is what it feels like. This is what it feels like. Jouw weekend. Weekend! <laughs> Jouw 538. Het is somber op 538 en de nachtburgemeester van deze zender is gewoon al binnen. Hallo! Is het niet zo glad buiten of ben je echt op tijd vertrokken? Nee, het valt uh, reuze mee eigenlijk. Ik, mijn, mijn traject Rotterdam-Hilversum. Ja, is toch een end? Code, code oranje, maar uh, nee, dat was gewoon code. Stappen. Snelweg ligt er goed bij zeg ja. Ja, ja dat oh, doen joh. ze goed bij de strooidienst. Nou ja, zeker. Ik heb een paar strooiers in de appbox gehad vandaag. Ik heb al gezegd, jongens, als er iemand een vertaalberoep heeft, dan zijn jullie het. Ja, ja. Maar het valt mee dus. Ja. Dat is fijn, dat is prettig. Nog wel? Oké, okay, ik klop even af. Ja. Mijn moeder zei net, als het echt glad is buiten, dan slaap je daar maar op de bank. Nou, dat kan niet. We hebben hier een slaapkamer hè, bij jaar. Ja, dat klopt. Ik ben er nog nooit geweest, jawel? Ja, meerdere keren. Oh ja? ja prima, alleen? slaapkamer. Ja, alleen. Oké. Okay. Uh, Marnix, je hoort mij. Je is zometeen hier, jouw maatje in de nacht. Vanaf 12 uur zoeken wij weer opnieuw. De eerste luisteraar van de week? Ja, het is ongelooflijk traditiegetrouw. Zondag op maandag als eerste bellen naar 0909 3058. Als je dat doet, scoor je dat 508 slaapmasker. Leuk voor de slaapkamer. En je kan er mee slapen. Je wil het hebben. Neem dat van mij aan. Dus bellen met 0909 3058 precies om 12 uur. En dat slaapmasker is van jou. Ik wens jou een fijne nacht. Uh, ik ga eens even kijken of jij uh, de waarheid spreekt over het asfalt. En dan wordt het uh, code Bruin in Onderbroek. Code Bruin in Onderbroek en dan kom ik hier de sleutel halen van die rare slaapkamer die Waar zit hij dan ergens? In de kelder. In de kelder. Ja, ja het verhaal wordt steeds beter. Eh uh, je later. Yo, Hits yo, 538, yo, 538, show me that don't need no money, don't need nobody body, just need your body, eh, eh, show me that's so sweet like honey, don't need no talking, just need your body, eh, eh, your loving army makes me feel special. I'm oh.